Een Marokkaans gezin dat door buurtjongeren werd gepest vertrekt uit de Utrechtse wijk Terwijde. Het is al het tweede gezin in ruim een jaar dat de wijk ontvlucht. De achterburen van het gezin, een Nederlands homostel, vertrokken al eerder uit Terwijde. De pesters zijn Marokkaans-Nederlandse jongeren voornamelijk uit één gezin dat naast het Marokkaanse gezin woonde. Het gezin van de pesters is inmiddels uit hun huis gezet, maar de pesterijen blijven doorgaan. De Raad voor Cultuur wil niet dat de bezuinigingen op de cultuursector in één keer worden doorgevoerd. Op 1 januari 2013 moet er 200 miljoen euro worden bezuinigd. De Raad wil dat staatssecretaris Seilstra dat bedrag uitsmeert over drie jaar. Ook moet de BTW-verhoging worden teruggedraaid en moet de cultuurkaart voor jongeren blijven bestaan. In Duitsland zijn drie mannen opgepakt die mogelijk banden hebben met terreurorganisatie Al-Qaeda. Ze worden verdacht van het beramen van een aanslag... Volgens Duitse media wilden ze met chemicaliën bommen maken. De politie hield de mannen al langer in de gaten. Morgen worden ze voorgeleid aan de onderzoeksrechter. In Londen, zijn de prins Kate en... in Londen zijn de Britse prins William en Kate Middleton getrouwd. In de Westminster Abbey gaven ze elkaar het jaarwoord. Nadien stapte het bruidspaar in een open koets voor een korte rijtour van de kerk naar Buckingham Palace. Honderdduizenden mensen stonden langs de weg te juichen. Daarna verschenen William en Kate op het balkon voor de kus. Het weer vanavond in het zuiden enkele buien, morgen veel zon, temperaturen van 16 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. De namiddag in Zuid-Limburg een kleine kans op een bui. Dit was het NMS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laar en Bunschoten 7 en 10 kilometer op de A4 naar Amsterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein en Rijndijk. A9 naar Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 7 kilometer. En de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem. Tussen Knoppertouderijn en Bunnik 6 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikjeloer Ambacht en Harningsveld-Griesendam 12. En op de A27 naar Breda 5 kilometer voor de brug bij Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Trump. Guidepiece met Just Can't get, get Enough. Ja. Yeah. <laughs> Dat zeker. doe ik zomaar weg, uit, de losse mouwtje, uit de losse korte mouwtjes. Daarvoor hoorde je mij met You and Me in My Pocket. En daarvoor de Airborne Toxic met Namp naam ben? En daarvoor hoorde je uh, de script met lose Yourself. Ja, wat heb je nog meer gehoord? Want Ben Saunders hebben we ook nog gehad. Ben Sanders met uh, uh, met die ogen. Ja, met zijn nieuwe Kill nummer. Kill Your Eyes. Kill Your... Ding IJs, ding iets met ijs, met ja. open En we gaan nu luisteren naar de... Uh, nee, nee, nee, nee, we gaan, oh. niet, we, gaan even, we gaan nog even. Want hierna, na ons programma, ons geweldige programma hebben we een, uh, een sportcafé. De tweede. En uh, daarin uh, presenteert Andy, uh, Andy Houtkamp van uh, NOS Langs de Presenteert die. Ja. In uh, Club Mango's, de beachbar, op het strand. Oké. Okay. En jouw sporter uh, weet natuurlijk heel veel van sport af. Ja. Wat is nou echt jouw favoriete sport, nu? Voetbal. Voetbal. En daarnaast, want ja, vo met voetbal alleen kun je niet leven... Nou, ik, uh, ik ken uh, alle sporten zeg maar, dus uh, ja, ik uh, weet, ja, ik uh, vind alle sporten leuk. Mm -hmm. Want uh, te portman, hè? De Ja, De gast is uh, Gert Tonen. Ja. Dat is een wethouder van Sport hier ja. uh, Steven van der Pol. Dat is de hoofdsportservice van Heemstede en Zandvoort. Leo Steegman. Dat is dus van iemand van de sportraad. Ja. Um, nou, voor de rest is uh, Jade Oort een paardrijdster of rijder. Uh, te gast. Emke ja. De gast Imke van der Aar, een badmintonster. Kelly Steen, een voetballer. Uh, poeh. Het is echt een heel bomvol en twee, programma ja, en er Heel landen. veel andere gasten En dat is allemaal live na ons programma Nou, dan gaan we zeker luisteren Ja, en dan gaan we zo ook nog even een interview doen Oké okay. Met uh, Belinda Gurinsen. Ja. Zij is uh, de baas van de VVD in Zandvoort Ja En uh, wij gaan het er met haar hebben over uh, de stand van zaken Van zaken En uh, nu gaan we even luisteren naar uh, Never Alone Ja, Wat op 12 mei Aankomende 12 mei Live wordt en gehoor gebracht in gewacht in half vanavond Eurovisie Songfestival. De drie is, maar never alone. Your cold and hurt and soul is never.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 You never say, hey, you'll remember my name And it's probably cause you think you're cool than me mm. You got your I got you. Got gotcha. you.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 Dreams can come ZANG De zomersche vlind in winterse kou, kan niet overleven. gestorven Is Simon met vlinders en daarvoor de drie, Three Doors Down, de Three Doors Down wil ik zeggen, maar de Three Doors Down met Wayne Young, een heerlijk nieuw nummer, echt. Mensen gaan het luisteren, dat is echt zo geweldig. Uh, en daarvoor Katy Perry met E.T. En als het goed is zijn wij nu aan de telefoon Belinda. Ja, dat klopt. Ben jij er? Hallo. Hoe gaat het? Ja, prima. Kijk, het is mooi. Um, ja, Belinda is bekend van de, de, de, de VVD in Zandvoort. Klopt Is de grote, grote partij in, in Zandvoort. En we hebben jou al eerder gesproken. Ja, ik denk een, ja, een paar maanden geleden. Een paar maanden geleden alweer ja. Ja, dat volgens mij wel toch? Ja, ja Het klopt. gaat snel, hè? Ja, het gaat heel snel. <laughs> we zitten nu nog steeds. Ja, nou, leuk toch? Maar ja, jij bent dus de, de, de je bent toch de fractievoorzitter Factie van de VVD. Ja, ik hoorde net jullie aankondiging. De baas van de VVD, dus die ga ik erin halen. De baas van de VVD is dat toch? Ja? Nee, klopt. <laughs> um, ja, het Louis David Ja. We gaan dan een tweede fase beginnen. Klopt. Ja, fase 1b. We hebben nu de eerste, eerste fase, die is, die is, die is klaar. Mm -hmm. Dat is. Uh, ja, zoals iedereen het kan zien, dat is natuurlijk uh, de Hannischafschool uh, en de Mariaschool. Ja. De bibliotheek zit erin. Cool. Het gemeenschapshuis is grotendeels over. En dan natuurlijk erboven uh, diverse woningen. En de parkeergarage. En de parkeergarage, ja, natuurlijk niet te vergeten. Ja, nee. Dat, nou, de, ik moet heel eerlijk zeggen, het ziet er heel mooi uit. Oh, de parkeergarage, de parkeergarage echt? ook. Ik heb foto's gezien, die is echt. Nou, nee, Daar moet je super. echt gewoon al in om te kijken hoe die is, die is zo mooi. Ja, nee, dat klopt. Ja, die is echt heel mooi. Daar stond ik ook helemaal verbaasd van. Dat vond ik echt uh, vrij licht en, uh, en ja, ik vond het heel mooi draaien. Luimgroen? Ja. Met wit? Echt, het is echt, ik heb zo gezien, het is zo mooi gaan Ja, nee, ik ben erin geweest trouwens voordat die officieel open ging. Ook de, de woningen erboven de ben ik toen ingeweest Ja. En dat, uh, ik moet, die zeggen ook de woningen dat, uh, wat je niet verwacht, tenminste wat ik niet had verwacht, is dat ze behoorlijk groot zijn. Grote, ja. lange kamers, licht. Mm -hmm. En uh, ja, ik moet zeggen, dat je, uh, ik had het niet verwacht. Ja, want je hebt ook uh, één woning met een balkon dat grenst bij, bijna boven de tuin van de buren. Toch? Even kijken hoor. Ja, ja, ja. je, je bedoelt, <lacht> uh, aan de achterkant bij de uh, Koninginweg. Ja, ja, ja, klopt. Ja. Dat is dus een balkon, even voor luisteren. Dat balkon, dat zit zo dicht tegen het huis daarnaast aan, dat je gewoon, als je wil, gewoon de springen in de tuin van de buren daarnaast. Maar gaat daar nog, want er was iets over in de krant, was ik het ergens. En dat ze het aan het uitzoeken zijn hoe dat heeft kunnen gebeuren. Is daar al iets over bekend? Nee, daar heb ik nog niets van gehoord. Want het nee. huis staat te kopen hè, daarnaast? Klopt, dus ja, dat, is, dat klopt. Dat als, staat te koop. Als ik het goed begrijp, is het dus een fout? Nou, nee, dat weet ik niet. Ik weet, nee, dat, nee, dat zou ik niet durven zeggen. Kijk, op, op het moment dat je zo'n bouwproject begint, dan uh, je dient de plannen natuurlijk in. Mm -hmm, je ja. hebt tekeningen erbij. Er staan natuurlijk ook alle maten en afstanden bij. Ja. Dus het lijkt... Ja, maar dat, dat doe ik een aanname hoor. Ik, het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat het een fout is geweest. Ja, dat het een fout is neergezet. Ik, ik, ik weet ook niet precies hoe de, de maten en de afstanden zijn. Er zijn nee. allerlei uh, regels voor. Maar ik mag ervan uitgaan dat als je zo een aanvraag indient en het wordt beoordeeld, dat het wel allemaal klopt. Ja. ja. Um, hoe groot wordt de parkeergraas eigenlijk nog? Want onder dit deel wat ze nu uh, hebben schoongemaakt, zeg maar, uh, uh, daar komt ook nog een deel van de parkeergraas. Maar loopt die door tot ja. helemaal tot Albert Heijn of niet? Dat, we, dat wordt fase 3 om het zo maar te mm -hmm. zeggen. Fase 1, nou, dit deel, ik, even uit mijn hoofd, hoor, ik weet niet exact aan ongeveer 170 parkeerplaatsen. Ja. Daar komt deel 2 erbij, dat is dus zeg maar het deel wat nu uh, bebouwd gaat worden. En dan deel 3 zou zeg maar zijn uh, uh, Albert Heijn Postkantoor noemen we mm -hmm. dat maar even. Daar komt dan deel 3 van de parkeergarage bij en in totaal worden het dan 512 plaatsen. Zoveel? Ja. Dat is echt, ik, ik weet niet hoeveel het, uh, hoeveel, nou er zijn er nu heel weinig waren er maar dat is bijna. Dat is echt, echt heel veel. Ja, ja dat is vergelijking. Ja, dat is echt waar. Als je kijkt wat we boven grond hadden. Dat is bijna uh, niks. Nee, dat, en dat gaat eigenlijk allemaal, uh, allemaal onder grond. Zo. Maar wat gaan jullie. Wat, wat willen jullie eraan doen om het zandvoort Want Zandvoort is de laatste tijd echt heel veel op tv, valt mij op. Ik, uh, gisteren was bijvoorbeeld in, uh, bij GTSD was uh, in GTST bij oh, Center ik, ik heb wel gezien van de week bij uh, de Marie World Vrijdagshow van Filemon. Uh, ja, Filemon ja. Op het strand bij uh, Telassa ja. Uh, uh, ja, we zijn best wel veel in het nieuws ook, dat het heel erg druk is en zo. Dat is allemaal mooie goede dingen. Uh, minder ding was Prem een tijdje geleden, dat ja. hebben we ook behandeld in deze uitzending. Prem uh, had een goede vriend of een schrijver te gast, ja. die zich hier wel zes weken had ingelezen. Of ingeleefd. Ja. En die dacht eventjes leuk te zijn op de radio. Ja, dat heb ik gezien en gehoord toen eens. Ik zag die bus die ochtend staan. Mm -hmm. En ik heb uh, zijn uitlating naderhand. Ik heb het eigenlijk op Twitter gelezen. Dan denk ik, ja, nou ja, jammer. Oké. Okay. <laughs> ik kan dat <laughs> niet zo fel mee als één iemand dat vindt. Dan denk ik, nou prima, dat is jouw mening. En, uh... Maar u bent het dus daar niet mee eens? Nou, hij vond het het meest troostloze dorp of zoiets. Maakte hij ervan wat hij ooit had gezien. Of uh, iets, iets van die strekking. Dan denk ik, nou, ik vind, uh, vind Zomfort een hele mooie plek om te wonen. Ik ben er nog steeds heel blij mee. Ja. En natuurlijk zijn er altijd dingen dat je zegt van dit kan beter of dat zou anders mm -hmm. moeten. Maar ik, uh, ik ben als ik op vakantie ben geweest en ik kom terug en dan kijk ik naar het dorp en dan denk ik nou het is nog een hartstikke mooi dorp waar we wonen. Ja, ja zeker. zeker. Uh, nou hoorde ik, mijn vader heeft uh, zoals jij weet een restaurant op het Middenboulevard. Ja. Um, dat daar ook wel een beetje redelijk schot in aan te komen is. Ja, of nou. Ik je nu iets met, of iets met nee, hoor, nee, nee, nee, nee hoor. Nee, dat uh, we hebben het, we hebben ik, een paar maanden geleden, misschien mm -hmm. bijna een jaar geleden, met een beeldkwaliteitteam uh, ja. uh, ingesteld. Dus uh, eigenlijk zeg maar van uh, externe gaan jullie nou eens kijken van uh, naar dat gebied. Ja. En wat zou er nou uh, moeten of wat zou er nou kunnen? Mm -hmm. Dan hebben we denk ik een week of drie geleden hebben we de. Um, ...een eerste bespreking met hen uh, gehad... Ja. ...over hoe het verder zou kunnen... ...en dan binnenkort is eigenlijk een vervolg... Uh -huh. ...en dat is... Uh, ...ja, dat is nog weinig concreet. Oké, okay, want ik, mijn vader die had al iets van een data van 13, 2013... ...dat dan waarschijnlijk iets van een sloop zou gaan beginnen... ...maar dat is nog niet echt bekend. Dat zijn uh, aannames. Nee, nee, er, nee er, zijn, er zijn natuurlijk wel plannen in de tijd uh -huh. geweest... van ...als je nou gebieden wil ontwikkelen... ...begin dan bijvoorbeeld bij het, het, het palace gedeelte... Ja. ...dat zou het makkelijkst kunnen... Uh -huh. Of het begin bij het en uh, Maar exacte data en exacte, exacte plannen zijn er nog niet hoor. Oké. Okay. Volgens mij krijg ik een telefoontje tussendoor. <laughs> um... Nee, dus nee, ik, ik kan niet zeggen van nou de, dan en dan gaat er al wat gebeuren. Er loopt natuurlijk wel erftacht af. Dat is onder andere in, in 2013 ja. voor een deel bij de garages. Mm -hmm. Maar ik, er, is, er is nog geen bouwtekening, er is nog geen plan. Het bestemmingsplan is nog niet eens definitief. Het was alleen een idee. Ja, er zijn wel ideeën, maar dat, kijk, uh, er moeten natuurlijk op een gegeven moment ook investeerders komen. Ja, ja. klopt. Ja. Um, en ik heb nog geen concreet plan gezien. Nee. Uh, ja, voor de rest. over uh, de, de, de, Ik ga nogmaals oproep doen. Uh, zijn er jongeren in Zandvoort die hier naar luisteren en die denken, ik wil dat er wat verandert in Zandvoort. Voor jongeren. Bel ons dan, of mail ons. Ja, ja. Want uh, ja, we willen binnenkort, willen, willen we samen met Belinda en misschien nog wat uh, vakjes dus willen we graag... Uh, ja, bespreken met wat we eraan aan kunnen gaan veranderen. En wat ja, de, wat de ideeën op. zijn. Nou, weet je wat namelijk ook... ook wat, wat, wat, wat, wat leuk is, is dat... Nou ja, leuk. Uh, de vergaderstructuur gaat veranderen. Ja. Uh, van de gemeente. Dus we krijgen nu ook een ronde tafel. Mm -hmm. En dan is het ook gewoon uh, de bedoeling... Dan kunnen we dus, zeg maar, een onderwerp op de agenda zetten. Ja. Dat dus zou een jeugdbeleid moeten zijn. Of, of jongerenbeleid. Maar, hè, ja. Met ja. een aantal ideeën erbij. En dat gewoon uh, niet alleen... Uh, de politici aanschuiven, maar dat ook de jongeren gewoon ja. aan tafel kunnen komen zitten en mee uh, kunnen praten over een onderwerp. Ja, dat is wel eigenlijk best wel innovatief, als ik het zo hoor. Ja, we hopen dat in ieder geval wel, want het is wel vaak, hè, er zijn mensen ook wel ideeën. Ja, Wij weten ook niet altijd alles, net dat we het vorige keer ook over gehad. Ja. Klopt. Dus die structuur gaat wel veranderen, dus al van, ja, uh, om toch iedereen er wat meer bij te, uh, bij te betrekken, bij het geheel. En we hopen in ieder geval wel dat het aanslaat, dat we niet uh, nog in binnenkort met, uh, alleen met, uh, met de partijen aan tafel zitten, maar dat ook echt gewoon... Uh, dat ook burgers aan tafel gewoon, komen. Uh, ja, erbij komen zitten. Ja. En een mening uh, geven en uh, laten horen. Gaat er nog iets leuks komen in antwoord. Weet jij dat? <laughs> er komt een zeven uur leuk sportcafé, heb ik net gehoord. Klopt, Nee. Puff, nee puff. Uh, <laughs> Met Kelly Steen onder andere. Ja, klopt. Uh, en op met heel hebben we veel meer gasten. Bijna alleen maar ja, gasten. We had ik al, oor, dus dat is, weet je wat ik van haar zo leuk vind? Een meisje 15 jaar. Ja. Nee, ik denk dat ze jonger zelfs is, 13 of 14. Mm -hmm. En die zit in de C1 ja. van voetbal. En gewoon echt in het jongensteam. team hè, draait ze gewoon mee. Ze is helemaal geweldig. Dus kiepster. Ze, ze kan het goed, hè? Ja, ze kan het goed. Ze is al geselecteerd door de KNVB. Dus nee, dat vind ik echt dat vind ik helemaal nou. gaaf. Vind ik helemaal, uh, helemaal top hoor, zo Zij, zij is geselecteerd als, als international? Als jeugd-international? Ja. ja, leuk. Helemaal geweldig. Dus iemand van SC Sandvoort, volgens mij voetbalt ze ja. daar, hè, is geselecteerd ja, ja, ja, je... ja, door de KNVB ja, ja. voor het voor ja. damesteam onder de 15 geloof ik, ik ook. Ja, nee, maar gewoon ze staat op doel dan ook. En dan gewoon tussen al die jongens, dan denk ik, nou, dat uh, vind ik wel klasse hoor, dat ja. je dat ja, ah, dat is toch wel nou, wel nou, dat bedoelde hij waarschijnlijk niet wat er nee. nog is. <laughs> is ook leuk. Ik, ik, is ook leuk, maar ik, ik heb niet 1, 2, 3, iets gezegd van god, dit komt eraan, nee. Ja, want ik heb, ja, ja. ik heb soms dromen. Ja, we hebben morgen dag, maar uh, ja. ja, dat is echt dat wel de zeepkistrace. Ja, die komt er natuurlijk aan, dat is ook altijd wel leuk. De ja. zeepkistrace, vanaf de, vanaf de hoge weg naar beneden. Dat is wel iets anders, volgens mij. Uitwijken uit ja. voor, voor het muziekpaviljoen. Of het uh, paviljoen op de rotonde. <laughs> Zorg zorgen dat je finish haalt. Ja, nee, dat is, dat dat is altijd, altijd leuk. leuk. Is altijd leuk. Ik geloof niet dat ik daar even helemaal uh, geschikt voor ben om aan mee te doen. Maar is dat hartstikke leuk. Hoor. Jij gaat niet naar beneden? Ik niet, nee hoor. Oh, oké, okay. jij laat het anderen doen. Ik, ik, ik, ik ga wel kijken hoe anderen naar beneden komen. Is goed. Hey, mogen we wel uh, hartstikke bedanken voor dit interview? Graag gedaan. En uh, misschien tot de volgende keer. En uh, snel tot de volgende je keer. We gaan het een keer in de raam falen, zou ik ja, zeggen. Is goed, goed. oké, okay, bedankt. Okay. Hoi hoi, tot ziens. Ja, dames en heren, dat is Belinda Go Geurensen. Goeie achternaam eigenlijk. En dan gaan we nu luisteren naar uh, Glennon's Grace en Alexander de Bichonnier. Live in de arena met het nummer Afscheid. Dat de toekomst naar ons lacht, dan zou ik zeggen voor een zoveel stukje, ik wil geen hand nooit meer. De koffer staat nu buiten, de achterklep slaat dicht. Een laatste lange kus in het vroege ochtend licht.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 Viva la vida. Van Coldplay. En daarvoor... Glennon's Grace en ik sta naar de Bies en Jij met Afstrijd. En daarvoor Nick en Simon met Flinders. En dat kon je niet meer normaal vertellen? Dat kon ik niet meer normaal vertellen, want ik had zin in een stemmetje. En ik heb soms wel zin in een stemmetje. We gaan er zo uit met OMG van Snoop Dogg. En uh, ja, dat betekent dat wij er volgende week niet zijn, een keertje. We zijn, ja. er, uh, we zijn er pas weer over twee weken. Ja. We gaan eventjes uh, een weekendje op vakantie. Een weekendje weg. Even lekker een lekker weekendje weg. Helaas voor jullie Maar uh, niet getreurd dus Er zal heel, heel lekker muziek worden gedaan Daar ben ik van verzekerd Ja En, en uh, wij komen gewoon weer terug ja. En om het goed te maken Ben ik dan uh, woensdag en donderdag 11 en 12 mei Ben ik er twee keer achter elkaar Dit hele dag Gewoon om het kan Nou Omdat ik stage heb Dus top. Tot over twee weken Maak een gezellige koninginnedag van Een gezellige bevrijdingspop En wees stil op dode herdenking En dan uh, zeggen wij uh, Tot over twee weken Ja Bedankt Hoi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 Girl, we sipping loose, girl We gettin' loose, girl So won't you sit up on my lap with that caboose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 Choose a, a silver dollar it'd be a crowd if I didn't holler, Take a second Hear me out If you still don't get it let me spell it out Oh, oh, oh, oh MG You so sexy, You know you caught my eye with that e Oh O T Y Oh oh, oh M G Show they such a free So damn fine, fine, fine, fine. Move them hips from side to side, side to side. Oh my God, you're so damn cute, cute, cute, cute. Make me give up all.